Zes uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De ministers van Financiën van de Eurolanden... nemen volgende maand een besluit over een nieuwe noodlening voor Griekenland. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars... gaan op vrijwillige basis een rol spelen bij de extra hulp. Dat staat in een verklaring die door de ministers is opgesteld in Luxemburg. Griekenland heeft niet genoeg aan de 110 miljard euro... die de EU en het IMF vorig jaar hebben toegezegd. Het nieuwe reddingsplan zou 80 tot 85 miljard euro omvatten.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 Volgens de Libische regering zijn bij de aanval negen burgers omgekomen en 18 gewond geraakt. De NAVO zegt dat er mogelijk iets is misgegaan met de wapensystemen, maar Libië spreekt van een opzettelijke en bewuste aanval op burgers. De Britse zangeres Amy Winehouse heeft haar komende optredens in Turkije en Griekenland afgezegd. Afgelopen zaterdag werd ze tijdens haar concert in Belgrado uitgefloten. Volgens popjournalisten en het publiek was Winehouse stom dronken en kwam er geen fatsoenlijke klank uit haar mond.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 Het weer, alleen in het noorden kans op een bui, elders vanochtend zonnig. Het wordt ongeveer 19 graden, morgen buien en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 20 juni, goedemorgen, daar zijn we weer, toch? Ja, een soort van. Griekenland moet dus nog even geduld hebben. De Europese ministers van Financiën vergaderen tot diep in de nacht over de noodhulp... en besloten het besluit nog een paar weken uit te stellen. Een verslag van de vergadersessie hoort u straks. Net als de reacties uit Griekenland. De noodsteun zal er wel komen, maar over de voorwaarden zal nog zwaar onderhandeld moeten worden. Hoort ook correspondent Connie Keese vanuit Athene. En de Syrische president Assad zal vandaag een toespraak houden over de situatie in zijn land. Daar kijken we op vooruit. Veel Syriërs wachten dat niet af en vluchten onder meer naar buurland... Te aan de grens daar is correspondent Bram Vermeul. En op Wereldvluchtelingendag maakt de UNHCR bekend... dat 80% van de vluchtelingen wordt opgevangen in ontwikkelingslanden. Mede door de veranderde houding van de Westerse landen... waar vluchtelingen niet meer welkom zijn. Daar praten we over met Tres Wijn van Vluchtelingenwerk. De VN-Vluchtelingenorganisatie vraagt Westerse landen... dan in ieder geval wel te blijven helpen. minister Leers van Immigratie en Asiel reageert op dat verzoek. We spreken hem na acht uur. Rotterdam heeft al een streng beleid ten aanzien van spijbelaars. En nu gaan noord wegblijvers ook hun studiefinanciering verliezen. Wethouder Hugo de Jonge gaat het zo uitleggen. De Verenigde Staten hebben toegegeven dat er wordt gepraat met de Taliban. En in de week van het detailhandel blijkt de sector bepaald geen goed imago heeft. Wij gerambtenaren die geen homo's willen trouwen komen in Den Haag niet aan de bak. Wimbleden gaat beginnen met aardbeien en slachom. En het slechte weer is er geweest. Het afgelopen weekend, houdt ook nog even aan. Op de Wadden is er al van alles weggespoeld. Dat en meer. In het Radio 1 kanaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl en mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam, daar is NOS Radio 1. Eurolanden nemen dus pas begin juli een besluit... over een nieuwe noodlening voor het failliete Griekenland. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten meebetalen... aan zo'n nieuwe lening, zij het op vrijwillige basis. De nog twijfelende Eurolanden gingen gisteravond laat akkoord. Verslaggever Jan Noorlander. Het lijkt erop dat iedereen het er nu toch over eens begint te worden... Dat banken mee moeten doen, of dat voldoende is voor Nederland... of het streng genoeg is voor Nederland, dat zal nog moeten blijken. Maar heel langzaam aan beginnen alle landen te snappen... dat de belastingbetaler begint te klagen in Europa... en dat de banken en de pensioeninstellingen toch mee moeten gaan doen. Nederland had geëist dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen... meebetalen aan de steun voor Griekenland. Minister De Jager van Financiën kreeg daarin steun van Frankrijk en Duitsland. De Duitse minister Schäuble zegt dat de private sector flink moet worden aangespoord. Maar dat moet natuurlijk in een wijze gezien dat klaargesteld is... dat het risico niet eenzijdig alleen van de gemeenschap der steuerzahler getragen werden. Wird. Daarom gaat het en daarvoor zoeken we een oplossing. Nou, uiteindelijk moet dus niet alleen de belastingbetaler garant staan, de Schaumle. Hoe, hoeveel en onder welke voorwaarden de private sector gaat bijdragen is nog onduidelijk. Vandaag de pakketje dat gisteren bij de IKEA en Delft werd gevonden bevatte geen explosieven. Wat er wel in zat, wil de politie niet zeggen. Nou, dat houden we liever nog even voor ons, want het onderzoek door de recherche wordt nog wel voortgezet. En we uh, dus zou uiteindelijk moeten blijken wat er dan daadwerkelijk wel heeft plaatsgevonden hier. Ja, ondanks dat er dus geen explosieven zijn aangetroffen, gaat de politie wel verder onderzoek doen naar deze zaak. Nou, we willen natuurlijk weten van uh, wie is dat winkelwagentje, hoe is dat daar neergezet, waarom is dat niet opgehaald en nou, wat zijn zaken die we nog onderzoeken. De Zweedse winkelketen heeft de laatste tijd vaker te maken met dreigingen. Zo ontplofte eind mei bij de vestiging in Eindhoven een prullenbak. Ook in België, Frankrijk en Duitsland zijn kleine explosies bij winkels van Ikea geweest. Zaterdagavond was er nog een bommelding bij Ikea in Groningen. Ook dat bleek loos alarm. Bij luchtaanval van de NAVO op de Libische hoofdstad Tripoli zijn burgerdoden gevallen. From our initial assessment of the facts, it appears that one weapon did not strike the intended target due to a weapons systems failure. This technical failure may have caused a number of civilian casualties. De raket is dus door een technische fout niet op het geplande doel terechtgekomen, zegt deze woordvoerder. Hij sprak namens de NAVO zijn medeleven uit. NATO regrets the loss of innocent civilian lives and takes great care in conducting strikes against a regime. To use its own hoort voor de zegt verder dat de NAVO zeer zorgvuldig te werk gaat bij de aanvallen. Ook zegt hij dat het regime van kolonel Gaddafi zelf geweld inzet tegen burgers. Libiërs ontkennen dat en beschuldigen de NAVO van opzet. We konden killing iedere dag in Libya. We hebben het in Irak, Afghanistan en vandaag zien we het hier met onze ogen in Libië. Bij NAVO-bombardementen vallen iedere dag doden... zegt de Libische onderminister van Buitenlandse Zaken. De NAVO doet verder onderzoek naar de mislukte aanval. Het Militair Bondgenootschap zegt wel dat het blijft doorgaan... met het bestoken van Libische doelen. Dan naar het andere onrustige land, Syrië. Daar houdt president Assad vandaag een tv-toespraak. Daar verluidt zal Assad het hebben over de huidige omstandigheden in het land. Steeds meer Syriërs slaan op de vlucht voor het geweld van het Syrische leger. Nou, deze vluchtelingen zegt dat vrouwen eerst worden verkracht en dan vermoord. Ze zouden lijken zelf hebben gezien, zegt ze. Het Syrische leger probeert al dagen met geweld de betogingen tegen het bewind de kop in te drukken. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn daarbij tot nu toe 1300 doden gevallen. In Spanje zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan. Ze zijn boos over de hoge werkloosheid en de harde bezuinigingen. En ze zijn boos op de politici die zich niets van de bevolking aantrekken. Ja, we moeten wel de straat op. Want de politiek blijft ons negeren, We protesteren tegen het gedrag van de politici, zegt deze betoger. In Spanje wordt al ruim een maand gedemonstreerd uit onvrede over de economische situatie. Ruim 21 procent van de beroepsbevolking is werkloos. Het zuiden van de Verenigde Staten wordt al dagen geteisterd door grote natuurbranden. In de staten Arizona, New Mexico en Texas staan natuurgebieden in brand. En het vuur is vaak moeilijk te bestrijden, zegt de brandweer. Het gebied is erg heuvelachtig en dus moeilijk bereikbaar, zegt deze brandweerman. Ook heeft de brandweer last van harde wind en enorme droogte. In het gebied heeft het al sinds december niet meer geregend. Slachtoffers zijn er niet gevallen, wel zijn tientallen huizen verwoest. 1 uur vanmiddag begint het belangrijkste tennis toernooi van het jaar, Wimbledon. En omdat dat toernooi zo populair is, is bij de tennisvelden al een heus tentenkamp ontstaan met fans van over de hele wereld. What number are we? 600 en Six hundred and something? So, and there's only 50 and something for seeing the, the court. So uh, hopefully and best of luck to us, so we'll get something. So otherwise. Uh -uh. <laughs> Ja, er zijn maar 500 kaartjes voor het center Court En wij staan op nummer 600 zoveel, zeggen deze fans die uit Australië zijn gekomen. We hopen dan ook op geluk. Het toernooi van Wimbledon begint dus vanmiddag en duurt twee weken nog de beurzen. De Dow Jones sloot vrijdag 14 procent in de plus. Dat schoot daarmee net door de grens van 12.000 punten. De Nasdaq, technologieindex, leverde 13 procent in. Handelaren waren opgelucht door het nieuws dat bondskanselier Merkel en president Sarkozy het in grote lijnen wel eens zijn over de aanpak van de Griekse schuldencrisis. De koers zakte later weer iets, omdat het IMF stelde dat de groeiprognose van de Amerikaanse economie naar beneden moest worden bijgesteld. In Japan is de nieuwe handelsweek al begonnen. De Nikkei staat daar nu drie uur na opening, een half procent in de plus. Tot zover het nieuws overzicht. U kunt het nog eens beluisteren via onze website, nos.nl slash radio 1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien minuten over zes. Ja, diverse afkikprogramma's lijken vooralsnog zonder resultaat. Amy Winehouse stond afgelopen zaterdag weer eens ouderwets laveloos op de planken. De Britse zangeres heeft twaalf concerten in verschillende Europese landen, maar bij het eerste in Belgado ging het al helemaal mis. De dronken diva was laat, struikelde herhaaldelijk en kon haar teksten slechts mompelen. Ja. Ja. Dat klinkt niet onaardig. Niet <laughs> zo heel erg stabiel. Management van Amy Winehouse heeft uh, onmiddellijk de komende twee concerten maar afgelast. Winehouse is naar eigen zeggen niet in staat om naar haar beste te kunnen optreden. Goh, vraag je je toch wel af. Misschien tijd voor een nieuwe rehab. I tried to make me go to rehab. I said no.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 Winehouse, nu alweer thuis van haar Europese tour. Eén concert heeft ze gegeven, niet bepaald succesvol. Volgende twee zijn afgelast. En dat van 8 juli in Spanje staat nog wel op de rol. Kijken wat het wordt. Winehouse komt niet naar Nederland, trouwens. Mm. Ja, wij gaan maar door naar Scheveningen, want daar is Joris van de Kerkhof vanochtend. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Sokken uit, één teen in het water. Of wat ga je doen vandaag? Ja. Ja, maar er staan er hier wel een stuk of zes al die in het water liggen. Die hebben wel een heel warm pakje aan, denk ik. En die hebben zo'n um, ja, zwaar plastic ding waar ze dan op gaan liggen... en uiteindelijk een keer op moeten gaan staan. Aha. Ja, dat doen ze nu. Ja, die zijn aan het surfen. Er is er eentje omhoog gekomen en die surft over de koppen van, uh, van het water. De, de, de schuimkoppen van uh, de, de, uh, de zee die hier in Scheveningen in de buurt van de haven aankomen. Die Heek Beach stadium is er ook. Dat kan hier gevoddybald worden. Maar er ligt in de haven ook een schip. En dat schip heeft te maken met Expeditie Doggersbank. En dat heeft dan ook weer te maken met allerlei afkortingen. DDNZS. Duik de Noordzee schoon. Met allerlei andere stichtingen zijn ze ervoor aan het zorgen... dat de wrakken die hier voor de kust liggen... dat die op een of andere manier... Ja, een nieuw leven krijgen. Of in ieder geval dat daar mooier en positiever over nagedacht wordt. De actie heet niet Adopteer een kip of Adopteer een dronken muzikanten. Nee, die actie heet Adopteer een wrak. Daar zijn ze vanaf 10 juni mee bezig. En vandaag gaan ze naar een van die wrakken toe varen. Gaan ze, gaan ze een vlag in het wrak planten. En gaan ze ook vertellen hoe mooi die wrakken eruit zien, het wrak zelf niet... maar waar het wrak voor zorgt, wat er allemaal aan, aan, aan, aan, aan zeewaardig materiaal in zit. Ze hebben allemaal nieuwe spullen gevonden, nu, nieuwe beesten... nieuwe weet ik voor wat allemaal... en dat gaan ze de komende 2,5 uur ook op de radio vertellen... hoe mooi het is geweest onder het water... en hoeveel mooie nieuwe dingen daar gevonden zijn. Ondertussen is die ene surfer die eventjes stond, die is weer kopje onder... Joost van der Kerkhof over het uh, expeditieschip Commandant Vorko, later weer. Kwart over zes geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het Nederlands kampioenschap turnen was voor de meeste sporters... niet meer dan een tussenstation. Dat er nationale titels te winnen waren, dat was mooi. Maar de ogen van de oranje turners zijn toch vooral gericht op oktober. Dan is namelijk het wereldkampioenschap. Verslaggever Edwin Cornelissen merkte dat daar vooral hard naartoe wordt gewerkt.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 Maar voor het zover is neemt Sadao Hamada een deel van de potentiële WK-gangers mee naar Japan voor een trainingstage, dat is volgende week, om wat te doen eigenlijk. Okay, one well, just a jet lag. Japan is seven hours ahead of uh, Netherlands, so I want them to get used to it. And I want to see the culture, so they don't surprise with anything else. And plus the food and get used to the equipment.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 ja, ik, ik was uh, vorig jaar uh, tot en met het WK uh, super gemotiveerd om elkaar door te trainen en uh, ik verwacht dat iedereen dat gevoel ook zou krijgen dit jaar. Gelijk ook even bij de concurrentie kijken hoe die ervoor staat Ja, dat doe je altijd. Uh, die uh, was een uh, Japanner ook in de rechtstrijke dus ik ga nu kijken hoe hij er weer voor staat en of hij uh, stappen heeft gemaakt. Ja, zeker.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 Dan de ledenraad van de Partij van de Arbeid. Die vindt in meerderheid dat ritueelslachten niet verboden moet worden. Dat bleek gisteren bij een stemming in Utrecht. De leiding van de partij is juist wel voor zo'n verbod. Verslaggever Garry van Pinksteren in gesprek met Yousouf Altentus, voorzitter van het contactorgaan Moslims en Overheid. Uh, toen we dat hoorden, dat was wel even ja, toch een, een, een, een blije stemming. Uh, want juist Partij van de Arbeid, die toch uh, traditioneel wat, meer, wat beter luisterend oor uh, voor de allachtoren Zeker mossensgemeenschap heeft... heeft in dit dossier wat mij betreft uh, weinig luisterend oor getoond voor ons. Uh, maar goed, uiteindelijk heeft uh, de formele achterban, dat zou zal zou ik maar even zeggen... Uh, de partijtop toch aangesproken om van, joh, datgene waarover je aan het discussiëren bent... Ja, dat, dat raakt zoveel uh, mensen. Denk daar eens nog een keer goed over na. Ook Ronnie Ijzerman, voorzitter van de Joodse gemeenschap in Nederland... is blij met deze uitkomst. Jazeker, hoewel wij wel hadden gehoopt dat de leden van de PvdA... goed hebben geluisterd naar onze betogen de afgelopen maanden. Maar uh, we zijn zeer uh, uh, verblijd door uh, deze uitkomst, jazeker. En wat denkt u dat er nu gaat gebeuren? Wat mij betreft en wat ons betreft uh, kan er maar één uh, uitkomst uh, mogelijk zijn. Namelijk uh, niet steunen dit wetsvoorstel van, uh, van mevrouw Thieme. En als ze dat nou toch doen? Ja, ik zou dat denk ik wel wat vreemd vinden. Natuurlijk zit je als politicus zonder last uh, in, in de Tweede Kamer. Maar als je dan toch uh, uh, denkt dat het verstandig is... en ik denk ook dat het verstandig is om je leden te raadplegen... dan moet je een zeer zwaarwegende argument hebben om daarvan uh, af te wijken. Maar nogmaals, dat is een afweging die zij moeten maken. U zei, u kijkt veel op Twitter. U heeft gelezen dat bijvoorbeeld Diederik Samsel zegt... ja, zo'n zo uitspraak mag dan mooi zijn, maar wij, uh, wij beslissen zelf. Stel nou dat de PvdA toch met het voorstel van de Partij van de Dieren meestemt. Wat gaat u dan doen? Nou ja, dan, dan blijft er voor ons niet uh, anders mogelijk... dan de uitkomst in de Eerste Kamer afwachten... En daar zijn uh, goede gronden ook voor... om die uh, toch enigszins positief tegemoet te treden. Nogmaals, uh, er is hier wel een groot goed in het, in het geding... namelijk de vrijheid van godsdienst. En um, ja, die kan je niet uh, met een enkele pennestreep zomaar um, omverhalen. En zeker als er een uh, wankelijke wetenschappelijke uh, draagvlak is... voor uh, deze wetswijziging... zal dat wat mij betreft uh, niet zomaar kunnen. Meneer Youssef Atuntash... Stel nou dat de partij top niet luistert naar de, de partijleden. Wat gaat u dan doen? Uh... Gaat u bijvoorbeeld gelovigen oproepen om niet meer op de PvdA te stemmen? Uh, ik vind dat altijd een, een, een persoonlijke keuze van, van, uh, van iedereen. Wie ben ik om daarin uh, uh, maatgevend uh, te zijn? Maar en, Bent u bang dat mensen niet meer op de PvdA gaan stemmen? Uh, dit zal zeker invloed hebben op, op het stemgedrag van, uh, van, van moslims. Uh, mij gaat het op dit moment even niet om dat electoraal gewin. Het gaat mij echt puur om de vrijheid die wij in Nederland hebben. Uh, en dat het gewoon één voor één wordt afgekalfd. Ik maak me daar zorgen om, want... Nogmaals, op de dag dat wij met de hoorzitting bezig waren... hoorde u later minister, minister Donner ook met een nieuwe integratienota. En die twee dingen die gebeuren op dezelfde dag. Nou, dat raakt door zijn moslims. En, en vandaar dat ik me ook eerder zorgen maak op die, om die vrijheden dan zozeer om dat stemgedrag. Aanstaande woensdag dan stemt de Tweede Kamer over het uh, onverdoofd slachten. Meer erover en ook over de ledenraad van de PvdA... vindt u op onze website nos.nl. Motocrosser Jeffrey Herlings is de leiding in het WK-klassement... van de MX2-klasse kwijtgeraakt. Hij werd gisteren op het circuit van het Spaanse La Banesa derde en vierde. Zijn Duitse ploeggenoot Ken Roxen staat nu eerste. Herlings zelf zakte naar de tweede plaats. Ja, natuurlijk baal ik ervan. Ik heb wat punten laten liggen, maar um, ja, het kampioenschap is lang. We hebben zeven van de vijftien wedstrijden gehad, dus bijna halfweg weg. En uh, ik sta maar min zes punten op de leider. Dus alles, alle kansen zijn nog open. En uh, aankomende vier wet, uh, van de vier wedstrijden komen drie hele goede parcours aan voor mij. En drie redelijke zandbanen En daar hoop ik toch wel eens enkele van te winnen. Nessa Jeffrey Herlings is pas 16 jaar en had van tevoren nooit gedacht dat hij op dit moment zo hoog in het klassement voor de wereldtitel zou staan. Nee, nooit van mag het dromen zelfs. Maar uh, ja, ik doe het niet slecht. Maar het moet altijd beter. Hè? En de volgende stap ja, is om terug in de leiding te kunnen komen. En, en ja, blijven vechten voor die wereldtitel. Dick Jaspers heeft in Porto Europese titel drie banden gewonnen. Hij was in die finale te sterk voor de Belg Eddie Merckx. Een andere, een biljarte. Veel problemen had Jaspers niet in die finale. Viel viel daarmee. Ik kon toch met 3-0. Dus dan is het uh, natuurlijk beter dan 3-2. Uh, uh, maar je kunt natuurlijk nooit zeggen dat het uh, een makkelijke partij is. Want uh, je speelt gewoon ook tegen klasse tegenstanders natuurlijk, die ook ver komen. Dus uh, ja... Het, is nooit, het gaat nooit van een leien dakje. Daarvoor daar is drie ballen natuurlijk te moeilijk. Jaspers had in de halve finale ook al overtuigend gewonnen van de Belg, Frederik Caudron. 45-jarige Jaspers won de Europese titel al in 2003, 2008 en 2010. Hij bereidt zich nu voor op het WK. Half juli in Peru, waar Jaspers favoriet is voor de titel. Ja, maar we spullen dat weet je in Lima, in Peru. En dat is natuurlijk een heel ander land waar we nog nooit geweest zijn. En daar heb je te maken met zoveel andere omstandigheden. Dus. Ja, ik, het is ook een kwestie van heel veel aanpassen. Dat, is, dat heb je gewoon uh, als je daar wegspeelt op ander soort materiaal en uh, een hele andere omgeving. Dus, maar wel een enorme belevenis natuurlijk. Dus uh, we gaan het opnieuw proberen in, uh, in juli. De Europacup badminton voor clubteams is gewonnen door Duinwijk. De regerend landskampioen versloeg in Zwolle een andere Nederlandse club, Velo, met 4-2. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een Nederlandse club deze prijs wint. En die prestatie is nog maar moeilijk te bevatten voor Duinwijk coach Rob Ridder. Ja, het is ongelooflijk. Ik heb uh, alles wat ik verwacht had, uh, maar niet dit. We hadden zo verschrikkelijk veel personele problemen in de aanloop van deze Europacup... Ja, het was echt uh, waanzinnig om uh, überhaupt een team hier op de been te krijgen. En uh, we hadden echt het gevoel dat we hier als een toeristenteam uh, begonnen waren. We dachten van, nou ja goed, we gaan drie poolwedstrijden spelen. En uh, we zullen zien wat onze tegenstanders uh, bieden. En uh, pakken we die nou, dan hebben we zaterdag nog een cadeautje mogen aan een halve finale spelen. Maar ja, niet te verwachten dat we in de finale zouden komen. En toen hadden ze hem ook nog. De Europa Cup voor clubteams.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 Levi Leipheimer heeft de ronde van Zwitserland gewonnen. Amerikaan beroofde tijdens de afsluitende tijdrit de Italiaan Cunego van zijn gele leiderstrui. Onze landgenoot Steven Kruiswijk eindigde als derde in het algemeen klassement. En dan nog even naar de Telegraaf. Want volgens de krant heeft FC Twente een nieuwe trainer gevonden in Co-Adriaanse. Hij zou een contract hebben getekend voor één jaar. Adriaanse is dan de opvolger van de onlangs vertrokken Michel Prudon. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het ministerie van Onderwijs wil met die proef het probleem van vroegtijdige schoolverlaters aanpakken. Nu verlaten jaarlijks bijna 40.000 scholieren zonder diploma hun opleiding. En dat wil het kabinet terugbrengen tot 25.000. De NAVO heeft toegegeven dat er burgerdoden zijn gevallen bij een luchtaanval op de Libische hoofdstad Tripoli. Volgens de Libische regering zijn bij de aanval 9 burgers omgekomen en 18 gewond geraakt. De NAVO zegt dat er mogelijk iets is misgegaan met de wapensystemen. Maar Libië spreekt van een opzettelijke en bewuste aanval op burgers. En de Russische president Medvedev wil volgend jaar een tweede presidentstermijn in de wacht slepen. Hij heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld. Houdt nog een slag om de arm. En noemt het moeilijk voorstelbaar dat hij het opneemt tegen premier en oud president Poetin, die hij zijn politieke mentor noemt. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Na het onstuimige weer van afgelopen weekend is het vandaag een stuk rustiger. De meeste plekken is het droog, zijn er zonnige perioden... en waait er slechts een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuiden de bewolking toe... en vanmiddag kan er in het zuiden af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt vandaag naar ongeveer 19 graden. Vanavond neemt de bewolking verder toe... en vannacht gaat een groot deel van het land schuil onder een dik pakket wolken... waar van tijd tot tijd regen uitvalt. De regen concentreert zich vooral boven het zuiden van het land. Onder bewolking wordt het niet veel kouder dan een graad of 13. Morgen, dinsdag, dan is het bewolkt en regenachtig weer en met gemiddelde graad of 20 vrij zacht. Tegen de avond wordt het vanuit het westen droog en klaart het op. Ook dan kunnen we op een zwakke matige zuidwestenwind rekenen. Daarna volgt een wisselvallige week. Het zomerweer laat dus nog even op zich wachten. Maar het wachten wordt waarschijnlijk volgende week beloond. ANWB-verkeersinformatie. Er staat bij elkaar al 30 kilometer file. Ik noemde wat langere files. Het is langzaam rijden op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... bij het knooppunt hoevenlaken 5 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij de afwitweide Wormer 7. A15 Rotterdam richting Europoort bij Spijkenisse 5. De laatste is de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht staat 4 kilometer. Half zeven geweest. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vanochtend veel over noodhulp aan Griekenland. De Europees ministers van Financiën hebben er hard over onderhandeld. Over een extra lening voor Griekenland. En duidelijk is wel dat banken en verzekeraars zullen moeten bijdragen aan zo'n lening. Maar hoe hoog die lening wordt, of welke voorwaarden er zullen gelden, dat is nog niet bekend. Besluiten daarover zijn doorgeschoven naar volgende maand. even aan Arjen Noorlander sprak na afloop met, van de onderhandelingen met minister De Jager. Meneer de jagers? ze zullen u vandaag wel lastig gevonden hebben hier binnen in de zaal. Ja, zeker. Maar ik ben ook door de Tweede Kamer met natuurlijk een hele lastige opdracht naar Luxemburg gestuurd. Die uh, voer ik overigens heel erg graag uit, want ik sta er ook zelf voor 100% achter. En dat is voor sommige ministers best wel eventjes uh, lastig. Maar ik vind het wel belangrijk om het Nederlandse standpunt hier voldoende ook scherp te hebben aangezet. En dat hebben we ook gedaan. U heeft die private uh, investeringen in Griekenland als een hardpunt neergezet. Daar leek veel tegenwind tegen te komen. Toch opgelucht dat het nu een beetje lijkt te lukken? Ja, in die zin wel. Alhoewel, we zijn er nog lang niet op alle andere terreinen. Maar in ieder geval is het de winst uh, van, uh, van de statement... dat alle 17 landen nu voor het eerst ook zeggen... dat de private sector betrokkenheid moet zijn. En dat die ook substantieel is. En dat is voor het eerst dat dat gebeurt. En dat was ook de Nederlandse eis. Dus op zichzelf ben ik daar wel blij mee. Maar uh, toch over de hele dag gezien, zeg ik erbij... we zijn er nog lang niet... Ze moeten nog even afwachten de komende weken. Ja, er staan bijvoorbeeld nog geen bedragen in. Hoeveel moeten banken gaan bijdragen? Is dit nou wel voldoende om terug naar het Nederlands parlement te gaan? Nou, ten aanzien van de private sectorbetrokkenheid wel, eh, neem ik aan. Maar dat moet natuurlijk wel worden ingevuld dan. Maar er zijn nog allerlei andere eisen. Bijvoorbeeld Griekenland zelf. En daar mag de focus niet vandaan eh, worden gehaald. Want dat is echt natuurlijk waar het om gaat. Zal Griekenland in staat zijn om de komende dagen... al die pijnlijke, die moeilijke maatregelen door het parlement geaccordeerd te uh, krijgen. Zonder dat doen wij sowieso niet mee. Dus het is heel belangrijk dat de druk ook op Griekenland blijft... om dat te doen, want anders doen we niet mee. Ja, de nieuwe Griekse minister van Financiën was er vandaag bij. Daar bent u vast geen vrienden mee geworden vandaag. Nou, ik, uh, we hebben elkaar in ieder geval wel een hand gegeven. Uh, zo hoort dat natuurlijk ook. Uh, hij zei wel in de afloop, uh, zei afloop van... nou, nu heb ik in ieder geval met eigen ogen en oren mogen aanschouwen... waarom u zo die, de moeilijkste minister van Financiën... van de hele eurogroep wordt gedoet. Het heeft wel wat opgeleverd vandaag. Uh, ja, het heeft wel wat opgeleverd, maar we zijn er nog niet. Minister De Jager, de moeilijkste minister van de eurogroep dus. Veel meer over die steun aan Griekenland, hoort u later deze uitzending. Dan uh, naar Wimbledon, want de Wimbledon viert feest. Het prestigieuze tennistoernooi van Londen in Londen bestaat 125 jaar. Vijf vragen nu over dat toernooi dat over 6,5 uur begint. Wanneer was dan de eerste keer? Het toernooi werd voor het eerst in 1877 gespeeld. Er mochten toen alleen nog Engelse mannen aan meedoen. In 1884 mochten ook de dames meedoen. Het grootste grastoernooi ter wereld wordt gehouden op de All England Lawn Tennis and Crockett Club in de Londense buitenwijk Wimbledon. Het wordt beschouwd als het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld. En het is ook nog een van de weinige tennistoernooien waar spelers verplicht in witte kleding de baan op moeten. Andre Agassi, bekend om zijn wilde kleurencombinaties, weigerde daarom een aantal jaar te komen spelen. 1315. Oymelden wordt nog eens geplaagd door de regen. Wat is de weersverwachting voor vandaag? De dag begint helder, maar vanmiddag is er kans op regen. In 2007 hadden ze veel pech dat jaar werd het toernooi 143 keer onderbroken. Een record. Vanwege het onvoorspelbare weer is er twee jaar geleden een dak boven het court gebouwd. En juist dat jaar was het bijna helemaal droog. Op de eerste zondag van het toernooi, middels Sunday, wordt uit traditie niet gespeeld. Drie keer werd daarvan afgeweken omdat het zoveel regende. Dat was in 1991, 1997 en 2004. Tot! Regen en witte tennispakjes horen bij Wimbledon. Net als aardbeien en slagroom. Maar wat hebben die aardbeien ermee te maken? Maar van oorsprong niets. Wimmelden valt gewoon samen met het aardbeienseizoen. In de loop van de jaren is het wel uitgegroeid tot een traditie. Er wordt, hou je vast, zo'n 28.000 kilo weggegeten. Om te garanderen dat de aardbeien vers zijn... worden ze de dag van tevoren geplukt in Kent. ochtends om half zes komen de aardbeien dan aan op Wimmelden en daar worden ze eerst geïnspecteerd voordat ze worden verkocht... Maar het toernooi kent meer tradities, zoals het maken van een kniebuiging... voor de Royal Box, de koninklijke loge, bij het verlaten van het centercourt. Vroeger moest dat altijd, nu alleen als er ook echt iemand... van het koningshuis in de box zit. Let. second service. Wanneer won voor het laatst een Brit? Dat is een pijnpuntje voor de Britten. Sinds 1936 is er geen Britse winnaar geweest bij de mannen... en sinds 1977 ook niet bij de vrouwen. In de jaren 90 en begin 2000 was de hoop gevestigd op Tim Henman. Het is hem nooit gelukt. Velen denken dat Tiny Tim te veel onder druk stond van de pers en het publiek. De Britten kijken nu rijkhalsend uit naar Andy Murray... maar die is tot nu toe niet verder gekomen dan de halve finale. 40, ik heb nog even zitten rekenen. Als Wimbledon voor het eerst in 1877 werd gehouden. dan is dit toch de 135ste keer. Dat zou je zeggen, maar Wimbledon is tien keer niet doorgegaan. vanwege de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Dus daarom is dit jaar de 125ste keer. One game all, final Wimbledon gaat dus beginnen. Na half negen horen we van Marcella Mesker wie de favorieten zijn. Als je ondertussen nadenken over uh, de winnaars van vorig jaar... wie waren dat? Oh, maar weer. Toch, nee. maar weer. Daar gaan we het vast over hebben. <laughs> het is acht minuten over half zeven. Wij gaan naar uh, Joris van de Kerkhof, want die gaat er proberen achter te komen... wat er zo al ontdekt is op dat speciale schip, het expeditieschip. voor Vorko, vertel daar Joris. Ja, het laatste nieuws is in ieder geval een plassende hond... Uh, <laughs> maar die, die huppelt ook zo weer naar binnen. Die honden zijn gewoon meegeweest? Die honden die zijn uh, gewoon meegeweest aan boord. Ja. Op volle zee, die maken er nergens een probleem van. Maar die volle zee was wel heel vol, geloof ik, hè. de afgelopen tien dagen. Toen jullie met dit uh, schip wat nu in de haven van, de, van Scheveningen ligt... hoeveel mijlen hier vandaan geweest zijn? Volgens mij waren we zo'n 230 mijl maximum uh, hier vandaan. Zo'n 400 kilometer. Ja, 23, dat ja, 230 cm zijn we hier ja. uh, uh, mag, maximaal vandaan geweest. Ja. Op het punt van het uh, Nederlandse, uh, Nederlandse deel van de Doggersbank. de hoogte van Denemarken, denk ik. Toch? de hoogte van Denemarken, ja. ja. En waarom? Waarom? Uh, we zijn daar uh, onderzoek uh, gaan plegen naar uh, uh, diersoorten. Ik moet even Ajan kijken of ik het ja. goed zeg. Ja. U bent de duiker en u, u bent bioloog. Over de diersoorten Ajaan best wel kan vertellen. Maar waar ik, waarom wij mee zijn geweest... Het is om netten te verwijderen van wrakken die wij daar tegenkomen. We weten dat er gevist wordt en dat hebben we ook geconstateerd. En die netten die daar zijn verspeeld, die hebben we verwijderd om het om, om het leven daar te verbeteren op die vakken. Ja, op dit schip hier eh, allerlei apparatuur voor, voor duikers, voor u ook, voorin. Dat hebt u net laten zien ja. lopen, die kant weer op. Er staan in ieder geval uh, enorme tassen waar uh, die netten uh, in zitten. Um, ja, dat was ook nog een vuilnisbak waar we aan voorbij kwamen. Twee bananen, twee blikjes bier en heel veel andere dingen. Met hoeveel zitten jullie hier op de boot? Zo'n 20 uh, of 19 uh, duikers zitten erop. Een acht man. Uh, ja, 19 ik, duikers en 6 uh, bemanningsleden, plus, en dan ook nog kapitein en uh, kapiteinsvrouw. Ja. Ja. Als we er zo boven gaan hangen, dan ruikt het echt uh, iets sterker dan de olie van, van, van het schip. Dit zijn al die netten, daar zie je wat vissen uh, tussen. Die hebben jullie weggehaald vanaf van die wrakken. Uh, uh, waarom? Nou, uh, op een wrak leven ontzettend veel dieren. Die zoeken daar beschutting. En uh, die gaan we gebruiken als kraamkamer. Dus die zijn daar als best een bestend jongen. En die wrakken die worden verspeeld door vissers... die dus daar op vissen in het wrak te laten tegenkomen... en die erachter blijven hangen. Die netten die zijn dan verspeeld, die blijven op het wrak zitten... en die vissen in principe gewoon door. Het is eigenlijk het, uh, de term ghostfishing zoals je hem in het Engels uh, hoort. Uh, de, de netten die, die blijven hangen. Er komen uh, kreeften, krabben, vissen, alles blijft erin zitten... Uh, Gesterft af. En door het afsterft trekt het weer nieuwe beesten aan die er ook in blijven hangen. En dat wordt alleen maar erger het probleem. Je hebt het goed aan elkaar uitgelegd. En uiteindelijk hebben jullie wel ook soorten gevonden die jullie nog nooit gezien hadden, begrijp ik. Ja, ja dat was eerlijk gezegd ook wel eh, enigszins de verwachting. Want uh, ja, we weten, we zijn nu dus naar de Doggersbank en de Klaverbank geweest. We heten die gebieden ver uit de kust van Nederland. Maar wel tot Nederlands Grondgebied behoren. Uh, het punt is alleen, uh, ja, we, we denken erover dat die gebieden mogelijk beschermd moeten worden. Maar als je dingen wil beschermen, moet je eerst weten wat er zit. En het enige onderzoek wat er echt gebeurt in die gebieden, is allemaal op het zand. Dus dan gaan ze gewoon met een grijper, happen ze een hap zand omhoog. Doen ze aan, aan boord en dan zoeken uit welke soorten er zitten. Maar nou, soorten die in het zand leven, zijn hele andere soorten dan soorten die op uh, hard substraat leven. Zoals bijvoorbeeld wrakken, stenen en dat soort zaken. En eigenlijk de laatste expeditie die een beetje heeft gekeken naar uh, soorten op hard substraat. Die is in de jaren 80, 90 uh, geweest, ook uh, relatief klein. Ja. En uh, ja, dus het was eigenlijk overduidelijk dat er allerlei soorten zouden zitten die we nog niet kenden. We nou, gaan er straks over hebben wat voor ja. soorten dat dan zijn en wat we er allemaal aan hebben. Op uw shirt duikt de Noordzee schoon. Op uw shirt uh, oh, <laughs> ja, ook duikt de Noordzee <laughs> schoon. Moet je even het jasje open doen, er staat reclame voor, uh, voor het merk van het jasje. Wat gaan jullie vandaag doen? Uh, vandaag gaan we naar uh, de uh, adder. Dat is een, uh, een vrak van uh, de Koninklijke Nederlandse Marine. Die is, uh, ik weet het jaar niet precies uit mijn hoofd hoor, maar die is gezonken voor de kust van Scheveningen. Dat is een rammonitor. Uh, er zijn uh, enkele opvarenden op uh, verdronken. Uh, dat schip dat ligt uh, vrij dicht tegen de kust, er wordt daar dus ook regelmatig gevist. Uh, ik ben er al enkele keer op geweest uh, het ligt ontzettend vol met uh, ja, netten: netten, lijnen, lood, alles wat je, wat je van, van de visserij tegen kan komen. Dat ligt daarop. En we gaan dat, dat vrak gaan we schoonmaken. En dat gaat allemaal vandaag gebeuren. Gaan we het ook de komende uren over hebben? Dan zal het vrak nog niet schoongemaakt zijn. Maar er wordt in de komende uren wel hier uit de haven gevaren. Naar die allere toe, als ik op mijn papiertje kijk, 1882 is die gezonken. En vandaag wordt die dan schoongemaakt. 20 juni 2011. Paniek om niks, gisteren bij de Ikea in Delft. Maar als er geen explosieven in dat pakketje zaten, waarom sloeg die speurhond dan aan? Dan willen we toch iets meer over weten? Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velden. Die morgen Marcel, bij elkaar 56 kilometer file. Wat langere files op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Knopenbeekbergen 4 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zaandam bij de Alfred Weidewormer 7. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 5 kilometer. Ja, het weer is iets beter geworden. Wat verwacht je van vanochtend? Uh, meestal op maandag is de spits wat, uh, wat vroeger aan het pieken. Ik denk tussen 8,5 en half 960 kilometer. Goed, hoe je eraan. Jolande van der Velde bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Renssen. En Marcel Oosten. Ja, dat is loos alarm. Maar het duurde wel even voor de IKEA in Delft gisteravond weer werd vrijgegeven. Aan het einde van de middag werd er een onbeheerde winkelkar aangetroffen. Met een parketje daarin. En daar sloeg de beveiliging op aan. Verslaggever Trudy van Rijswijk was erbij. IKEA. Helemaal omsingeld met rood-witte linten. Een ambulance staat klaar. Nog een ambulance staat klaar. Er staan broeders naast. Links daarvan een brandweerauto met zes brandweerlieden... die nu voorzichtig aan het proberen zijn of de spuit het wel goed doet. En in het midden, tegen IKEA aan, tegen het pand aan, een wagen van de EOD. Van de EOD is iemand naar binnen. En die gaat dus dat bewuste pakketje proberen uiteen te vogelen. Wat zit erin en is het gevaarlijk? Dan links van mij het Westcourt Hotel... Daar staat zo'n 600 man op de stoep en ook een aantal politieauto's. En die 600 man, dat zijn mensen die hun auto terug willen. Die auto staat namelijk in een parkeergarage en daar mogen ze niet in. Dus het is voor hen wachten, wachten, wachten. En dan achter mij de A13 met een file, een gigantische file, want de op- en afritten zijn afgesloten. Ikea is even onbereikbaar. Maar het erover door met Cor van de politie Haaglanden. Meneer, Spruit, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u was zeer alert uh, gisteren. Uh, maar misschien uh, te alert? Was het achteraf allemaal nodig? Nou, we waren zeker niet te alert. Als het gaat om veiligheid, dan kan je nooit te alert zijn. We kregen een melding, dat was rond een uur of vier... dat er een onbeheerd uh, winkelwagentje was aangetroffen... met een aantal uh, goederen erop. Nou, daar hebben we op uh, ingezet. Onder andere met uh, bomverkenners uh, van ons... van de afdeling explosieven. We hebben een uh, hond ingezet... En uh, dusdanig was het dat we besloten hebben om toch alle veiligheidsmaatregelen die ervoor nodig zijn, om die uh, te laten draaien. En dat betekent dat we de EOD uh, ingeschakeld hebben. En die hebben uiteindelijk een onderzoek gedaan. En na dat onderzoek uh, werd het weer vrijgegeven. Meneer Spruit, zo kunnen we wel bezig blijven. Ik kom ook wel eens in de IKEA en daar staan wel vaker onbeheerde wagentjes met pakjes erop. Ja, dat is, dat is zeker zo. Dat uh, uh, gebeurt wel vaker. Maar goed, als er uh, dusdanig is de situatie uh, daar ingeschat... Maar wat maakt dan... deze situatie dan zo anders dan al die andere onbeheerde wagentjes? Nou, um, dat, dat, moet, uh, dat moet u zien in het kader van dat wij natuurlijk uh, onze uh, verkenners van uh, wapens en explosieven hebben ingezet. En ook een, een, een hond die uh, gespecialiseerd is in het opsporen van explosieven hebben ingezet. En die omstandigheden waren dusdanig dat we besloten hebben om uh, die IKEA te ontruimen. Dus er liepen al mensen van u bij IKEA? Um, het winkelwaard is ontdekt door personeel van Ikea zelf. Ja. En die hebben de politie gebeld en uiteindelijk zijn wij ja. daar naartoe gegaan. En, en wa was er ook sprake van tevoren van dreiging? Nee, dat was zeker ja. geen sprake van uh, dreiging. Uh, personeel bij de Ikea is momenteel uh, bijzonder alert. En daar zijn we natuurlijk erg blij mee. En die nemen geen enkel risico. En wij doen dat uiteraard ook niet. Ja, maar ik kan me ook voorstellen als dit vaker gemeld wordt, en dat blijkt hier op keer niets te zijn, dat u uiteindelijk ook denkt van nou, laat maar, of niet? Gaan nou, dat, dat doen we uh, zeker niet, want het gaat niet alleen over de IKEA, maar ook over andere bedrijven. Als we daar meldingen krijgen, dan uh, nemen we dat uitermate uh, serieus en dan zetten we daar onze mensen op in. En zodra we maar enige indicatie hebben dat er mogelijk iets aan de hand zou kunnen zijn, dan uh, nemen we ons veiligheidsmaatregelenpakket. Dus als je doet nog onderzoek, wordt gemeld, waar richt zich dat dan op? Nou ja, kijk, dat karretje dat is daar natuurlijk onbeheerd aangetroffen en daar hebben een aantal goederen in gezeten. En wat wij natuurlijk graag willen weten is van uh, wie heeft dat karretje daar neergezet, onder welke omstandigheden is dat uh, gebeurd. Dus daar gaan we nog uh, onderzoek aan verrichten. En die goederen, dat waren goederen van Ikea of uh, kwam het ergens anders vandaan? Nou, daar doen we nog even geen mededeling over. Oké, okay, dat, dat, dat, dat lijkt me wel dan, belangrijk namelijk. Als dat van Ikea dat is, was, dan wordt, is het hier een heel ander verhaal. Dat is zeker belangrijk, maar in het belang van het onderzoek uh, gaan we daar nog uh, geen mededeling over doen. Ja. Nou, iedereen moest eruit, mensen moesten ook weg, honderden mensen gingen erom, konden hun auto ook niet meer ophalen. Is dat inmiddels allemaal geregeld? Ja, dat is uh, keurig geregeld. De mensen die zijn opgevangen in een uh, hotel en dat is dan uh, vlak tegenover de Ikea. Uh, daar hebben ze allemaal wat uh, te drinken gekregen. Op het moment dat de Ikea vrijgegeven werd, werden ze ook weer in de gelegenheid gesteld om een auto open te halen. En de Ikea uh, is de hele nacht open geweest voor mensen... zodat zij uh, hun auto weer terug konden halen. En hun spullen ook afhalen die ze al gekocht hadden. Ja. En dat soort dat, zaken. Uh, ja, ja. Goed zo. Meneer Spruit, Cor Spruit van de politie Haaglanden. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is twaalf minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Dan naar het weer van afgelopen weekend. Veel regen, een harde wind. En voor de Waddeneilanden viel die harde wind ongelukkig samen met de springvloed. Grote stukken strand en kwelders op de Waddeneilanden zijn onder water gelopen... en daardoor zijn allerlei nesten van broedende vogels weggespoeld. We praten erover met Otto Overdijk, beheerder van het Waddengebied voor Natuurmonumenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u al uh, kunnen kijken in het gebied... Nou, nog niet. Want uh, ja, die kelders die hebben behoorlijk onder water gestaan. En het is nu inmiddels wel weer laag water geworden, maar uh, het water op de kelders loopt niet zo snel weg. Dus wij kunnen er nog nauwelijks komen. Nee, maar u vreest het ergste, begrijp ik. Ja, precies. Uit inventarisaties weten wij gewoon wel waar de vogels zitten. En we weten ook wel hoe hoog het is uh, daar te plekken. En we weten ook hoe hoog het water is opgestuurd de uh, afgelopen dagen. En dan weten we gewoon dat die nesten uh, echt weggespoeld zijn. Ja. Uh, maar meneer Overdijk, is dat niet kenmerkend voor het Waddengebied? Dat het af en toe onder water loopt en af en, toe weer uh, af en toe weer droog staat. Weten die vogels dat ook niet? Ja, die vogels die weten dat ook heel goed. Ja. En uh, het gebeurt natuurlijk vaker. Uh, en ze nemen deze risico's ook min of meer bewust. Want ze gaan op een plek zitten... waar andere vogels hun niet concurreren. Nee, nee, nee. Het is ook een veilige maar, plek dan, soms. Maar, ja, precies. Maar dit jaar... en uh, is het al voor de tweede keer dat het gebeurd is... want op 24 mei hadden we ongeveer dezelfde situatie. En toen zijn er ook heel veel vogels weggespoeld. Nou, die hebben allemaal een nieuw nest gemaakt. En nou gebeurt het nog een keer. Ja, en dat is wel een beetje te veel, denk ik. Uh, die vogels die komen uit Afrika, uh, daar overwinteren ze. Die komen naar Nederland toe om een ei te leggen en dan spoelt die weg. En dan leggen ze opnieuw een ei en dan spoelt die weer weg. Ja, en dan houdt het een keer op, ja, ben ik bakken. welke vogels zijn vooral getroffen? Het gaat vooral om uh, tureluurs, kluten, schooleksters, zilvermeeuwen, lepelaars. Ach, ja. En dat betekent dat we volgend jaar minder van dit soort vogels hebben, neem ik aan, of niet? Ja, nou, dat duurt meestal een paar jaar voordat je dat weer in Nederland gaat merken. Want die jongen die vliegen allemaal naar Afrika toe. En die blijven daar uh, een aantal jaren tot ze zelf aan zijn. En dan pas komen ze terug naar Nederland. Maar inderdaad, de hele jaargang 2011, die, uh, ja, die zal mager zijn. Ja, slecht jaar. 2011, voor de vogel. Ja, ja. Heeft het ook met de droogte, de, de voorafgaande periode van droogte te maken? Nou, dat denk ik niet. Volgens mij heeft het meer te maken met uh, en of bodemdalingen, of een combinatie daarvan. Want we zien gewoon dat de laatste jaren steeds vaker dit soort overstromingen plaatsvinden. En op zich is dat natuurlijk heel goed. Want door zo'n overstroming blijft er iedere keer een klein beetje slipachtig op die kwelders En daardoor hogen ze op. Met andere woorden, hoe vaker ze overspoelen, hoe hoger ze komen, ze komen te liggen. Ja, het is alleen slecht voor de vogels. Kunt u er iets aan doen om het te voorkomen? Of is dit de natuur en moeten we het maar laten? Nou, het is voor een deel de natuur. Maar wat we er wel aan kunnen doen, is dat we ook binnen Dijks uh, ...gebieden gaan inrichten waar deze vogels kunnen broeden. Uh, dat zou een mogelijkheid zijn. Mm. En dat doen we ook, hoor, op beperkte schaal. Dus ja. dan moet u echt ingrijpen? Dan, dan, dan moet u nesten gaan maken voor ze? Nee hoor, we hoeven geen nesten te maken. We gaan gewoon de gebieden zo inrichten. dat ze lijken alsof het ja, geschikt vogelbroedgebied is. En dan gaan ze daar wel zitten. En we hebben al van die pareltjes langs de Friese en Groningse kust. Uh, waar dat al gebeurt. Uh, misschien moeten we die nog wel wat uitbreiden. Ja. Gebeurt er nou zoiets dramatisch? Twee keer je nest verliezen? verliezen ja. Betekent dat dat vogels dan ook, ook uitwijken en niet meer terugkomen? Ja. Meen is het zo dat als vogels ergens succesvol broeden, dan komen ze daar ook weer terug. Ja. Maar het omgekeerde geldt ook. Als ze niet succesvol zijn, ja, dan, dan zullen ze die gebieden op een gegeven moment gaan mijden. Ja. Daar gaat de lepelaar. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Nou, ja, dan wensen wij we nu een sterkte mee, meneer Overdijk. En hopen dat het niet weer gebeurt. Natuurlijk. Alhoewel, ja, daar, is, daar is te laat natuurlijk. Hè. Daar zijn de nesten wel weg. Ja, die zijn weg. Ja. Ja. Goed zo. Otto Overdijk, beheerder van het Waddengebied voor de Natuurmonumenten. Dank u wel. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. En in de kranten een verhaal over het CDA. Partij is bezorgd over de bezuinigingsplannen van minister Kamp van Sociale Zaken... op de kinderopvangtoeslag, dat meldt de Telegraaf. Het CDA vindt dat alle ouders recht moeten blijven houden... op toeslag voor de kinderopvang, maar Kamp wil daarop juist bezuinigen. CDA-kamerlid Van Heijum zegt weliswaar alleen huishoudens... met een gezamenlijk inkomen vanaf 91.000 euro worden getroffen... Hij vreest dat juist twee verdieners daardoor besluiten om minder te gaan werken. Volgens Van Heijem kunnen de bezuinigingen in die groep hard aankomen. Ook maakt het CDA zich zorgen over de werkgeversbijdrage aan kinderopvang... die Kamp bij hogere inkomens als besparing op zak wil houden. Volgens de Telegraaf wil de VVD best met het CDA meedenken... als de bezuinigingsdoelstelling maar niet in gevaar komt. ING wil zijn autoleasetak verkopen. Het bedrijf is al maanden in het diepste geheim bezig met de deal... die 4 miljard euro moet opleveren, schrijft het Financieel Dagblad. ING Car Lease is met 360.000 auto's belangrijke Europese speler, maar de, de bank wil extra kapitaal vrijmaken. ING is al twee jaar bedrijfsonderdelen aan het afstoten. Tot nu toe heeft dat 13 miljoen euro opgebracht. Nou, vorige week verkocht ING nog een Amerikaanse dochteronderneming voor ruim 6 miljard euro. ING wil nog niet reageren op die geplande verkoop van de lease stak maar zegt in het FD dat het de bedrijfsportefeuille continu doorlicht. Uitgezonde militairen moeten naar huis kunnen als er iets gebeurt met hun geliefde. D66 gaat aan minister Hille van Defensie vragen om dat te regelen. staat in spits. Nu hebben alleen militairen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben... recht om naar huis te gaan als er iets aan de hand is. De D66-kamerlid Haji zegt dat veel militairen al een serieuze relatie hebben... voordat ze worden uitgezonden. Ze zouden daarom ook onder die regeling moeten vallen, zegt C. Spits. Haji wil dat minister Hille de regeling per direct aanpast... zodat de militairen die naar Kunduz gaan al van dat recht gebruik kunnen maken. Wat natuurlijk niemand hoopt. Nederland verkwanselt zijn voortrekkersrol als het gaat om de bescherming van vluchtelingen. Dat zeggen vier organisaties die een open brief sturen aan minister Leers van Immigratie. En die brief is onder andere te lezen in dagblad Trouw. Nederland heeft altijd een zeer constructieve bijdrage geleverd aan het VN-werk voor vluchtelingen... zegt de directeur van de stichting Vluchtelingen Studenten in Trouw. Als Nederland de boer opgaat voor strenge grensbewaking en voor minder migranten... dan lopen we het risico die voortrekkersrol te verkwanselen, zegt hij. De organisaties zeggen verder dat het aantal asielzoekers de afgelopen tien jaar is gehalveerd. Steeds meer vluchtelingen in buurlanden worden opgevangen. En dan is het niet te veel gevraagd om vluchtelingen in echte noodgevallen welkom te heten. Al dus de organisatie in trouw. Ja, Het is Wereldvluchtelingendag en de reactie van de minister van minister Leers hoort u in het Radio 1 Journaal. We spreken hem na acht uur. KPN gaat kinderen op basisscholen leren hoe ze moeten omgaan met mobiele telefoons. Dat schrijft de Telegraaf. De telecomprovider heeft samen met het Nibud een dienst ontwikkeld... waarmee kinderen leren omgaan met de financiële gevolgen van bellen en sms'en. Bij die dienst horen een simkaart met een tegoed van 10 euro... en een website met voorlichtingsfilmpjes. Als het beltegoed te goed op is, krijgen de jonge gebruikers twee noodsmsjes. In geval van nood kunnen ze hun mobieltje... Toch nog gebruiken. KPN zegt in de Telegraaf dat het niet op de stoel van ouders of leerkrachten wil gaan zitten... maar zichzelf dwingt om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een berichtje in het AD. Met 170 kilometer per uur scheurde Pieter Kieveron van 19 door de bebouwde kom. Daarbuiten tikte de snelheidsmeter van de Nissan GT-R maar liefst 308 kilometer aan. Zo. Oei, het filmpje van zijn brute ervaring zette hij vervolgens op internet... met een hoop commotie tot gevolg. Onverantwoord geeft hij later toe. Ik hoop dat het geen problemen oplevert. Verkeerspolitie onderzoekt de zaak, maar de snelheidsmaniak bekeuren is niet zo makkelijk. Dat weet alweer Ernst Koelman van het landelijk pakket Verkeer. Als je alleen het filmpje hebt, dan wordt het lastig. 300 kilometer per uur dus. Nou, en op die leeftijd. Nou, vanaf maar staat in de kranten vanochtend na zeven uur in het Radio 1 Journaal. Dan hebben we het over de noodsteun aan Griekenland. Ministers van Financiën kwamen er niet echt uit vannacht. Ze hebben in ieder geval de beslissing doorgeschoven na enkele weken van nu. In juli moet die beslissing dan vallen. Dan is er ook een eurotop, dus dat komt goed uit. Hebben we het straks over. Thomas Peckschoor, onze correspondent, volgde de onderhandelingen en de besprekingen afgelopen nacht. En we kijken eventjes naar Syrië. Er wordt met spanning uitgekeken naar een toespraak van de Syrische president Assad. En het is moeilijk, nog altijd moeilijk om aan informatie te komen over de toestand in het land. Um, Zo worden onder andere bijvoorbeeld cameraploegen gehinderd door Turkse autoriteiten. En dan gaat het natuurlijk om de verhalen die ze willen optekenen van Syrische vluchtelingen in Turkije.